Middernacht, het is zondag 5 mei, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Voor Hotel de Wereld in Wageningen wordt rond deze tijd het bevrijdingsvuur ontstoken. Dat is het startsein voor de viering van Bevrijdingsdag. In Hotel de Wereld tekende de bevelhebber van de Duitse troepen de capitulatie. Vanuit Wageningen wordt het vuur door hardlopers en skaters over heel Nederland verspreid. Het brandt onder meer op de 14 bevrijdingsfestivals. Bevrijdingsdag wordt afgesloten met het 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben een krons gelegd... bij het Nationaal Monument op de Dam. Het was voor het eerst dat Willem-Alexander als staatshoofd... bij de dodenherdenking was. Veel mensen kwamen om de nieuwe koning en koningin te zien. De eerste mensen stonden er al om één uur afgelopen middag. Bij de dodenherdenking in Vorden zijn de meeste aanwezigen... langs de Duitse Graven gelopen. Met Houders Sesing en de voorzitter van het comité 4 en 5 mei... deden dat niet omdat er net als vorig jaar ophef was ontstaan, werd besloten om de Duitse militairen in niet te herdenken. De Spaanse politie heeft een marihuana-netwerk opgerold dat drugs voerde tussen Spanje en Nederland. Er zijn 21 mensen opgepakt, vooral Nederlanders. Ook zijn 14 dure auto's in beslag genomen en is beslag gelegd op 23 huizen. De verdachten stuurden vrachtwagens met materiaal naar Spanje om kassen te bouwen en hennep te telen.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 Het College Hotel hier in Amsterdam, ja, uh, Amsterdam heeft net de dode herdenking achter de rug. En maakt zich op voor bevrijdingsdag en misschien wel het kampioenschap van Ajax. Maar ik heb vandaag een man, ja een man in kamer 108, die uh, even tot rust mag komen hier in Amsterdam. Hoewel hij het bijzonder druk heeft, want hij zat eigenlijk op de eerste rij bij de uh, uh, troonswissel... Uh, vandaag was hij ook op, uh, op de Dam en morgen heeft hij ook weer een rol bij uh, de bevrijdingsfestivals. Uh, Eigenlijk is hij er voor ons allemaal. Ik heb het over onze nationale ombudsman. Jawel, achter de deur van Kamer 108 zit Alex Brenninkmeijer, de ombudsman. En ik klop op de deur. Ik kijk even of ik... Ah, de deur gaat al open. Uh, goedenavond, ik ben Patrick. Dag Patrick. Um, ja, ik vertelde het net al in uh, mijn uh, inleiding. U was uh, vanavond op de Dam Klopt. bij de uh, dodenherdenking. Hoe ja. was dat? Dat is uh, uh, heel indrukwekkend. Het is een hele, ook, ook een ritueel. Hè? Het is een ritueel wat zich ieder jaar uh, voltrekt. En het begint uh, in de nieuwe kerk. Er zijn allemaal gasten, ook uh, bijzondere gasten... En uiteindelijk uh, koning Willem-Alexander en koningin uh, Maxima die, uh, waren daar ook. En daar wordt een, een verhaal voor gelezen, er wordt gezongen. En dan uiteindelijk ga je naar de Dam. En dan stel je je eigenlijk op voor uh, de kranslegging... en het verhaal van uh, meneer Van Oem. Meneer Van Oem. Ja. Nou, prachtig verhaal uh, had hij. Ja. Uh, maar u gaat elk jaar naar de dodenherdenking. Maar dit jaar was het voor het eerst met uh, koning Willem-Alexander. Ja. Hoe deed hij het? Nou, ik ben niet zo beoordelend in die zin... dat ik niet direct rapportcijfers ga geven. Uh, en ik denk ook dat dat niet nodig is in die zin... dat de, de kern is niet een mega optreden van uh, Willem-Alexander en, uh, en Maxima. Eigenlijk denk ik dat, uh, ja, zo zou ik het best durven omschrijven, zij ook dienstbaar zijn aan het grotere geheel. Het gaat om het gebeuren zelf. Maar was er een, een, een verandering te merken? Was er een, een, een andere uh, sfeer? Het is natuurlijk toch ja, belangrijk om te weten. Ja. Beatrix is gestopt, we hebben nu een koning ja. en een koningin. Nou ja, wat, wat, wat, wat, wat ik zelf heb meegemaakt, dat was de damschrever. Uh, en dat was uh, redelijk dramatisch. Het was ook heel vervelend. Hè? Ik vond het echt heel zonde dat dat hele bijzondere moment van, uh, van stilte uh, verstoord werd. Het was echt een beschadiging, vond ik eigenlijk. Van, uh... En dat had natuurlijk ook tot gevolg dat uh, uh, de, de positie van en uh, Beatrix daarin... Ja, ook gek met, uh, met het overlijden van... Of, of met, uh, de, het feit dat uh, de prinsen in de problemen kwam, he, dat heeft allemaal een soort lading gegeven... waardoor op een gegeven ogenblik ook het publiek ging reageren met uh, applaus. En, uh, he, net zoals we nu rondom uh, de abdicatie uh, merkten... dat heel veel mensen begonnen met Beatrix bedankt. He, dus er is een soort lading vanuit het publiek... in de richting van uh, koning, koningin Beatrix geweest. En dat was nu... En natuurlijk niet meer. Hè. Het was de opvolging van Willem-Alexander en Maxima. En dat betekent dat die, die lading eigenlijk verdwenen was. En het eigenlijk heel sober was in die zin dat koning Willem-Alexander en koningin Maxima op de dam kwamen. En de rol vervulde die vervuld moest worden. En dat vond ik eigenlijk wel mooi. He, in de zin van het gaat helemaal niet om iets wat nou enorm veel glamour heeft of, of wat met hele grote nadruk aanwezig is. Nee, gewoon er zijn en uh, de, uh, de krant leggen. En dat is eigenlijk een hele eenvoudige handeling. Maar wel een hele symbolische ja, handeling. Precies. Ja. Dan ga, uh, en wat is uw rol uh, uh, bij zo'n dode herdenking? Waarom bent u elk jaar aanwezig? Uh, de Nationale Ombudsman is, zoals we dat in de Grondwet noemen, een Hoog College van Staat. Net zoals de Raad van State, de beide Kamers, dus de Eerste en de Tweede Kamer, uh, zijn de hoogcollege van Staat. En die zijn altijd uitgenodigd als gast. En daar geldt, en dat wist ik niet toen ik ombudsman werd, maar er is een soort hiërarchie. En als ombudsman zit ik redelijk hoog in de hiërarchie. Dat betekent dat ik uh, op de eerste of de tweede rij uh, in de nieuwe kerk zit. En ook vrij vooraan sta op de dam. En ook vrij snel in de rij aansluit bij, die, bij het uh, défilé. En bevalt dat? Nou, met gemengde gevoelens, toen ik ombudsman werd. Uh, had ik in de eerste verte nooit me voorgesteld... Uh, dat dit bij die functie hoorde. Hey, ik was rechter geweest, ik was uh, hoogleraar geweest... en dan doe je gewoon je werk. Hè? En dat is toch de kern van, uh, van de zaak. En toen ik ombudsman werd, werd toen uh, merkte ik opeens... dat je dus ook in de statelijke pikorde... dan noem ik dat wel met een beetje humor... maar in de statelijke pikorde vrij hoog staat. En dat heeft tot gevolg dat je op allerlei plekken komt... waarvan je nooit hebt durven dromen dat je daar komt. En mijn vraag was, bevalt het? Nou, ik zei met gemeente gevoelens dus in die zin dat ik. Maar eh, ik ja, ben... het is toch leuk? Het is leuk? Nee, maar u dat komt is het op plekken. plekken. U, u zit vooraan ja. in de kerk. En ik bedoel, dode is natuurlijk uh, nou, symbolisch ook, ja. plechtstatig. En... Uh, nee, veel, maar waarom ik het met gemengde gevoelens... Maar bijvoorbeeld met de, de, de troonswisseling, dan zit u ook op uh, een van de eerste rijen. Dat ja. moet toch fantastisch zijn? Dat is, dat is inderdaad ook indrukwekkend en leuk. Alleen waarom ik het met gemengde gevoelens uh, ervaar is dat ik er niet voor ga. In die zin dat uh, uiteindelijk de status en zo, uh, die kan mij ook wel gestolen worden. He, dus dat is niet de kern van mijn werk. Het, het is leuk, het is een ja. hele leuke bijkomstigheid. Ik vroeg het uh, u als mens en niet als ja. ombudsman. Okay, dus als, als mens, mens, hoe is het, uh, los van alle status, gewoon? hoe is het om daar... Als, te zijn? als mens zeg ik uit de grond van mijn hart... dat ik, dat ik diep onder de indruk ben en buitengewoon gefascineerd. <laughs> en als mens, hoe, uh, wat vindt u van uh, Willem-Alexander en Maxima? Ha. <laughs> uh, nou ja, als mens... Nou ja, daarvoor daar zou ik het volgende willen zeggen. Ik zag op de tv Willem-Alexander en Maxima dat podium bestijgen bij dat concert. Met die drie prinsesjes die als een beetje gnoompjes dat toneel opkwamen. En toen bij de, ik bij stand... de dj? Ja, bij de dj. Weet je he? nog hoe die heette? Nee. <hijen> Dat weet ik niet. Ik, Armin van Buuren. Ja, nee, twee dagen heb ik het onthouden, maar okay. inmiddels is het weg, weggezakt. Maar eh, toen, dacht, toen zag ik eigenlijk eh, ook gewoon een leuk gezin. He, dat ze gewoon als vader en moeder en kinderen ook gewoon lol hadden met elkaar. En dat vond ik echt ontzettend leuk. Ja. En dat vond ik ook wel een beetje in de kerk eh, met eh, toen prinses Beatrix. Eh, dat er gewoon ja, toch ook een beetje een familiegebeuren was. En van papa die heeft iets bijzonders. En eh, oma die past een beetje op die, eh, op die meiden. En dat ging echt leuk, vond ik. Ja. ja. ja. En dat, ik geloof dat ik dat ook wel het allerleukste vind. Om, om ze als gezin te zien, als mensen. Gewoon dat zien. menselijke. Ja, ja, dat menselijke vind ik het allerleukste. Ja. Ja, daar komen we straks nog over te spreken, over het menselijke. En dat dat soms wel eens ontbreekt als het over de politiek gaat. Uh, merkt u uh, dat Willem-Alexander ook veel meer menselijk uh, wil zijn... dichter bij het volk wil staan dan uh, Beatrix? Nou ja, dat zit in veel commentaren. Um, uh, als je me gewoon vraagt, zie je dat nou direct zelf... Uh, zo'n gebeurtenis is natuurlijk veel menselijker. Hè? Dat, dat, daar zit veel menselijks in, dus dan kun je zeggen, nou, dat is zo. Maar voor de rest moet we het ook maar gewoon nog zien gebeuren. Ik bedoel, uh, om... dat, dan even, uh, schiet me nou te binnen. U als, uh, als ombudsman, laatst stond er in de revue, of in de nieuwe revue... ik weet tegenwoordig niet meer hoe ze precies heten... Uh, die foto's van uh, Amalia op dat hockeyveld. Heeft oh. ja. u dat uh, niet meegekregen, nee, deze affaire? Niet. Uh, ze hadden de mediacode doorbroken. Over oh, op die manier. Dus ja, ja. Uh, ze hadden uh, foto's gemaakt van Amalia op het hockeyveld. Uh, en er was een, een rel over. Uh, zou dan ook uh, de koning en de koningin... de huidige koning en de koningin... Uh, naar u als ombudsman kunnen schrijven van... hé, hey, dit vinden wij... Nee. Uh, nee. Nee, nee, want dat gaat over de, over de pers en, en de media. En dat is niet de overheid. Ik ga alleen over de overheid. En uh, uh, wat, wat vond u ervan als ombudsman? Of u heeft het niet meegekregen dat in uh, dat Amalia in de nieuwe revue uh, gefotografeerd was uh, toen ze aan het hokje was? Ja, ik ben in dat soort. Over of, of zo'n zo onderwerp ben ik een beetje afstandelijk. Omdat ik merk dat um, we, we leven in een tijd waarin dingen heel snel. Um, in, in de media een hype worden. Dit was ook een hype. En dan ben ik geneigd om niet, niet daar met mijn neus bovenop te gaan zitten. Wat, wat, ik, wat ik zie is een, soort, is een spanning die ik reëel vind... tussen het privéleven van uh, Willem-Alexander Maxima en hun kinderen... ook in het belang primair van de kinderen, hè, want daar, daar ligt het primair belang... En uh, dat, dat die niet al te gekke toestanden meemaken. En aan de andere kant uh, uh, journalisten, media die gewoon ook hun werk willen doen. Dus eigenlijk altijd maar bezig zijn. En die spanning is in deze tijd wel erg groot. En dat vind ik jammer eigenlijk. Want uh, um, kijk om nou zonder meer te zeggen, er mag helemaal niks in de richting van uh, de koninklijke familie. Uh, en aan de andere kant, uh, de media moeten alles kunnen. Dat zijn uitersten waar je niet uitkomt. He, als je dat heel erg uh, doorzet, dan wordt het, dat hele vervelende, uh, wordt het een vervelende strijd. Die, die eventueel juridiseert, he, doordat er procedures gevoerd gaan worden en zo. Dan denk ik, nou... Zo gaat het ook gevoerd worden. Ja, en dat vind ik heel erg jammer. Uh, niet, ik bedoel dat, ja, niet dat ik een oordeel heb over die juridische procedures. Maar de ontwikkeling vind ik jammer dat het zo, uh, zo, zo, zo, zo hoog opgespeeld wordt. Omdat ik denk dat de samenleving, maar ook de betrokken personen. het meest gediend zijn als de zaken niet zo, ja, zo hoog oplopen en zo op de spits gedreven worden. Dat vind ik je wel jammer. Ja. Nee. Um, dan had ik nog een andere kwestie voor de uh, Nationale Ombudsman. Maar uh, misschien gaat u daar ook niet over. Maar afgelopen week was er natuurlijk heel veel te doen over. Uh, deze afgelopen 4 mei. Van Moeten we nou alleen herdenken of moeten we ook verzoenen? Oh ja. Ja, ja, ja, ja. Uh, gaat u daar ook over? Nee. U gaat daar ook niet Nee. nee. Maar wat, wat vindt u zelf wat 4 mei moet zijn? Nou, wat ik zelf heel interessant vond, dat is eigenlijk de discussie in de loop der jaren. Want op een gegeven ogenblik kwam uh, op, uh, dat, dat was geloof ik in Vorden dat dat speelde, hè? Ja. Dat, ja, hè? Dat, dat, dat ook aandacht besteed zou worden aan Duitsers die gevallen waren. Ja. Um, en, en dat speelde toen. En dat... Ik heb net het nieuws geluisterd. In en ze in, in, hebben ze het niet gedaan. In, in Voorde zijn niet de wethouders en de burgemeester langs de Duitsers gelopen. maar ja. wel heel veel publiek. Ja. Uh, veel inwoners van Voorde dus. Dus dat is het laatste nieuws. Ja. Nou ja, als mensen dat doen, dat, dat, ik, ik vind dat dat ook vrijheid is om dat te doen. Hè? Want ik bedoel, daarin moet iedereen zijn eigen keuze maken. Wat ik wel interessant vond in de discussie was dat uiteindelijk um, er werd gezegd. Um, je moet het herdenken niet te veel verbreden en te veel beladen... met allerlei verschillende dingen, want dan wordt het te onduidelijk. En ik heb om die reden vandaag nog eens heel goed geluisterd... naar um, uh, zeg maar het, het motto, het thema van de dodenherdenking in Nederland. En die is ook heel helder omschreven. Toen dacht ik, nou ja, dat is eigenlijk ook wel mooi, dat is het dan ook. En daar kun je je ook wel aan vasthouden. Welk thema bedoelt u dan? Nou, de, de kern die, die daarin zit is dat het gaat om alle gevallenen uh, en, en uh, ja, gevallen of de, de mensen die ter dood gebracht zijn uh, uh, rondom oorlogssituaties hè, en, en uitzendingen van Nederland, hè, dus de, de, de, ook de militairen die uitgezonden zijn, dat die groep... Bijzondere, onze bijzondere aandacht krijgt. En dat vind ik eigenlijk wel mooi. Ja, het, het, het was uh, Tommy Wieriga die zei van... als je uh, alles gaat herdenken, dan herdenk je uiteindelijk niks. Ja, het kan verwateren. De boodschap kan onduidelijk worden. Dus ik vond het wel mooi dat er is een boodschap... en ja, laten we die maar koesteren. Dat, uh, dat is wel mooi. Dus we zouden eigenlijk uh, 4 mei moeten hebben als uh, uh, herdenkingsdag en dan nog een andere dag als verzoeningsdag. Op die manier... Um... Nou ja, dan, dan wordt het misschien ook... Ja, of je daar een aparte dag voor moet maken. Kijk, wat, wat ik veel belangrijker vind is... dat we open moeten staan voor verzoenen. Um, en uh, zeker als je kijkt naar onze verhouding uh, met, uh, met Duitsland... en met... Dan, dan heb ik wel wat zorgen. Want um, hoe, is, hoe, hoe is in feite onze relatie tot Duitsland en Duitsers? Um, ik, ik heb het idee dat uh, er de, de sprake is, en, en dat is een proces van niet, niet het laatste jaar, maar 10, 15, 20 jaar, dat er eigenlijk een soort Stilte ontstaat een soort afzondering tussen Nederland en Duitsland. Terwijl we eigenlijk heel erg op elkaar aangewezen zijn. We ook heel nabij liggen. Uh, dat dat een, een Deen ook grijnzend opmerkt: van Nederlands en Duits, dat zijn toch bijna dezelfde talen. En als Nederlander zouden we dat zeker niet zeggen. Maar een buitenlander die. of iemand die buiten die taalkring zit, die zegt: van dat is toch eigenlijk wel zo. En Nederduits spreken wij. He, dus het, het, het, het ligt heel dicht bij elkaar. De culturen sluiten aan. We kunnen het eigenlijk ook heel goed met elkaar vinden. Noord-Rijn-Westfalen is bijna vergelijkbaar met Nederland. Ook, ook in heel veel opzichten. Veel onderzoek ook gedaan naar overeenkomsten. Maar wat ik merk is eigenlijk een soort uh, stille uitzondering. En ik vind dat problematisch. Vooral ook omdat we natuurlijk door het, door, de, door het feit dat we veel langer na de oorlog zitten... er ook weer hele nieuwe generaties in Duitsland zijn gekomen. En ook generaties die weer hele andere dingen hebben meegemaakt. Bijvoorbeeld de, de Sovjet-overheersing. Dus er zitten ook mensen, die, en dat zijn er niet tien... maar er zijn tientallen miljoenen mensen... die echt wel heel veel voor de kiezer gehad hebben in de uh, periode voor de val van de Berlijnse Muur. En ik zou, ik zou het op zich helemaal niet zo gek vinden... wanneer um, er meer eenheid ervaren wordt tussen uh, Nederland en Duitsland. Maar dat mag dus niet op 4 mei? Het hoeft niet nadrukkelijk uit... Hè? want het gaat veel meer om... moet dat nou heel nadrukkelijk en heel bijzonder en met heel veel klemtoon? Nee, dat, dat is niet nodig. Maar we zijn wel op, u bent wel op zoek naar verzoening... Zonder meer, dat is ja. heel belangrijk. Maar dat geldt helemaal in Europa. Dat is echt. Dus op dit moment dat we toch met het probleem zitten van uh, opkomend nationalisme... en dat is ook ergens best wel begrijpelijk... dat hè, de, de, de, de, de opgaande lijn van Europeanisering die we sinds de Tweede Wereldoorlog hebben gezien... die heeft een, een, een soort uh, verflauwing geeft die te zien. Maar daar horen heel veel emoties bij. En die emoties zijn reëel, maar die emoties die geven niet aan wat de toekomst van Europa is. Want de toekomst van Europa is onvermijdelijk Europa. We zijn Europa en de landsgrenzen in Europa die, die hebben, die zijn altijd vloeibaar geweest. Ze zijn altijd vloeibaar geweest. Dus we moeten niet nu uh, opeens met een, een, een, een diamantensteen. heel hard op die landkaart van Europa zitten krassen. Van daar zitten grenzen. Dat is, dat is heel betrekkelijk. Maar even over het nationalisme. Er waren ook afgelopen week uh, juist mensen die zeiden: van ja. We moeten nog uh, veel verder terug. Uh, we moeten echt alleen 4045 45 uh, herdenken. En we ja, moeten maar vooral dat niet, uh, ja, wat ja, ja. mensen vergeten uh, wat een verschrikkelijke holocaust was. Dus we Tuurlijk, moeten echt ja. dat. En, en ook uh, de gesneuvelde soldaten in vredesmissies of in oorlogsgebieden na 4045. Nee, we moeten terug naar de kern is uh, 40 45. Maar u zegt dus ook van nou, we moeten ook niet terug naar de beperkt, te nationalistisch. Ja, dat zou ik wel jammer vinden. En ik vind dat dat, dat, dat dat ook lastig is voor een groep mensen... waar ik langzamerhand steeds meer uh, bewondering voor krijg. Um, en dat zijn die mensen die op al die vredesmissies zijn geweest. Uh, en, en dat is niet mis. Uh, en er zijn natuurlijk hele bizarre uh, ervaringen geweest in Srebrenica... He, dat, dat was echt heel problematisch. Maar ook Libanon en allerlei andere gebieden. En ja, ik denk dat uh, de soldaten die daar zijn geweest het echt voor de kiezer gehad hebben. Er zijn ook slachtoffers gevol, uh, gevallen. Ja, en daar kunnen we best een plaats aan geven. En dan, dan zou ik wel zo ruimhartig willen zijn en zeggen: tuurlijk, die, die kunnen makkelijk een plek krijgen. En kijk naar het verhaal van uh, generaal Van Om vanavond. Uh, ik vond dat het heel mooi past bij het, het gevoel, de emotie van, uh, uh, van herdenken. En ook de rouw die hoort bij, uh, bij de oorlog. Ja, en generaal Van Noem, ik leg het nog even uit voor de luisteraar. De eerste dag dat hij commandant der strijdkrachten was... Uh, verloor hij zijn zoon ja. die uh, militair was in Uruzkan. Ja. Ja, dat was een mooi verhaal. Ja, en ja, wat ik heel mooi vond in zijn verhaal... want ik vind het ook belangrijk om dat te herhalen... wat hij zei was... voor mij was de dood van mijn zoon groot verdriet. En dat bracht hij heel ingetogen. Niet melodramatisch, bracht hij heel ingetogen. Maar hij stelde vervolgens de vraag... wat betekent nu uh, be, uh, de, de dodenherdenking op 4 mei? En hij vertelde hoe hij zelf aanwezig was in Amsterdam. En hij zei... Het heeft mij toch ook wel in het spoor gehouden. Hè? Dus je weet ook waarom je het doet. En hij zegt, ik hoop dat die betekenis verbonden blijft met 4 mei. En op die manier gaf hij op een hele persoonlijke manier... inhoud aan uh, de dodenherdenking op 4 mei. En daarmee maakt hij ook heel evident, wat mij betreft, heel duidelijk... dat uh, het, het ook herdenken van de zoon van generaal van om past in de dodenherdenking op 4 mei. Uh, generaal van Oem was prachtig. Ja. Ik heb hem op tv gezien, het was uh... prachtig. Ik was ook blij dat hij herhoud was op de uh, troon, troonswisselingsdag. Ja. Um, maar goed, uh, uh, u bent dus uh, nationale ombudsman. We hebben al uh, besproken wat u, waar u eigenlijk allemaal niet over gaat. Bijvoorbeeld over de affaire Amalia uh, in de Nieuwe Revue. Eigenlijk ook niet over de 4, 4 mei kwestie, maar daar hebben we het al toch behandeld. U gaat uh, vooral over... Uh, uh, als burgers in conflict zijn met de overheid. Um, nou, laten we dan eerst de stand van Nederland behandelen. En daarvoor heb ik een liedje uitgekozen. Dus u mag uw koptelefoon uh, opzetten. En uh, ik ben benieuwd wat u uh, na afloop hiervan vindt. Het is een uh, liedje van uh, Claudia de Brij. Over wie betaald had voor ons feest Van Anne Frank en van hoe goed we in de oorlog zijn geweest Grote woorden, grote dagen Kleine woorden, diepe wonden. Al die mensen, al die namen, met z'n allen, toch niet samen. Waar ik klein. Dat was Claudia de Breij met uh, Nederland. En ik draaide dat uh, speciaal voor onze nationale uh, ombudsman, de heer uh, Alex Brenningmeijer. Wat vond u van de plaat? Het, uh, het raakt een gevoelige snaar. Ik, vond, uh, ik vind de uitspraak, uh, uh, zeg maar, klein zijn in een groot land... of omgekeerd groot zijn in een klein land... ik vind dat uh, ongelooflijk fascinerend. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is voor, uh, voor ons, voor Nederland... En het uh, slot geeft aan het, uh, de spijt. Omdat we misschien in een tijd leven dat dat niet steeds lukt. Hè? We staan te schreeuwen langs de lijn. En uh, we maken heel veel kabaal. En we, we tonen ons ook van een, een lelijke kleine uh, kant. En uh, dat, dat baart mij uh, heel veel zorg. Dus ik, ik deel de zorg van uh, Claudia. Waar ligt het aan? Ik heb, ik heb daar niet één antwoord op. Maar de, wat, wat, wat in ieder geval een rol speelt... is dat Nederland uh, toch min of meer getraumatiseerd is... door de opeenvolging van uh, 9-11, de moord op Pim Fortuyn... Uh, de moord op Van Gogh. Het, de, de, we hebben, denk ik, onderschat... wat voor een impact dat heeft op een uh, samenleving... En van een wat, wat vrolijke, wellicht wat anarchistische uh, samenleving, die ook zich groot kon sto tonen, zoals in het liedje tevoorschijn, zijn we toch een, een angstige samenleving geworden. En vooral vind ik het, het moeilijke dat, dat dat angstige zo, zo uh, makkelijk uh, zich gevestigd heeft. He, dat je niet, op een gegeven moment moet ik zeggen, kunt relativeren: van, kom op, jongens. Moet dat nou zo? Kan, kan dat niet anders? Of... En wat, wat kan hierin de rol van, uh, van u zijn als nationale ombudsman? Nou, heel, heel bescheiden. Heel bescheiden rol. Um... Ja, maar u staat hoog uh, in de hiërarchie, heb ik net gehoord. Ja, nee, nee, nee. Zo. Ja. Nee, nou, ja, nee, nou ja, nee. Nee, hooguit... Uh, kan ik op een gegeven ogenblik uh, precies zoals ik op dit moment, uh, de, doord, doordat ik hier nu ben, uh, wat, wat meedenk en, en, en wat, uh, wat gedachten erover heb. Uh, en dat dat misschien ook wel, wel sommige mensen inspireert om ook wat te relativeren van ja, zo, zo hoeft het toch ook allemaal niet. En misschien dat we toch inderdaad uh, wel groot kunnen zijn en zeggen van. Hè, want het is. Bij, bij het liedje van Claudia de Brij, gaat het toch een beetje dat je over jezelf heen stapt. Hè? Dat je niet in die... En ik heb natuurlijk zelf hoogstpersoonlijk ook momenten... van kleine bekommernis en beklemming. En het enige wat me redt is als ik daaruit durf te stappen... en, en dat iemand tegen me zegt van, kom nou. Hè? Dat is toch het enige wat, wat uiteindelijk reddend is. En maar... dat die, die, die toon, die... die uh daar open voor staan, dat, dat moeten we weer terugzien te vinden in de samenleving. Maar u komt op voor de mensen in die samenleving. Ja. Uh, uh, zeker als de, die mensen in conflict zijn met de, de overheid. En uw toon is soms best fel richting de overheid. U schrijft ja. uh, uh, een rapport en, en dat heet uh, Mijn Onbegrijpelijke uh, ja. Uh, uh, Overheid. Ja. Uh, ja, dat doet u niet voor niks. Nee. Nee, de, de, de, de rol van de ombudsman is die van de luizen in de pels. Dus ik ben irritant. En dat doe ik niet met, met grimmigheid. En dat doe ik soms ook met een zekere lichtvoetigheid, Want dat hoort er ook wel bij. Maar ik probeer wel eh, discussie los te maken. En, en vooral de, de overheid. Maar dat, dat is ook weer een grote grijze massa. Eh, maar, maar mensen in het parlement, in de regering... In de departementen in Den Haag, in de gemeentehuizen. Op een gegeven ogenblik wel een spiegel voor te houden. Van, Kijk daar nou eens in en is dit nou wat je wilt? Dat vind ik heel belangrijk. Ik heb het letterlijk gedaan. Hè. Ik heb, toen ik niet zo lang ombudsman was, toen had ik de dag van de burger georganiseerd. En toen heb ik aan uh, allemaal mensen die veel te maken hadden met burgers die, niet die, die ongelukkig waren, heb ik een spiegel aangeboden aan Balken en uh, Deetman toen, burgemeester van Den Haag... en de directeur-generaal van de Belastingdienst. Die waren er niet allemaal blij mee. Maar ja, dat is wel mijn werk om gewoon een spiegel voor te houden. Um, ja, maar dan hebben we eigenlijk uh, twee kanten. Aan de ene kant uh, de regering, de politiek... die uh, een die spiegel uh, voorgehouden dient te worden. Maar aan de andere kant ook de samenleving... Die, waarvan u zelf zegt, ja, het is... Uh, vaak angstig en uh, ze missen soms de, de relativering, de reden uh, uh, om veel meer een, een, een wijgevoel uit te stralen, G uh, de grootste anarch een beetje anarchistische gedachte die we vroeger hadden weer terug te vinden. Uh, waar, ja, waar moeten we het nou zoeken? Moeten we het nou in de samenleving zoeken, of moeten we het in de regering zoeken, of is de samenleving, ja krijgt de samenleving de regering die het verdient. Nee, dat vind ik te gemakkelijk. Dat, dat vind ik te makkelijk gezegd. Dat is echt een dooddoener. Als je zegt, de uh, samenleving krijgt de regering die het verdient. Ik, maar ik gaf drie opties. Hè? Ja, ligt het aan de... de regering ligt aan ja, ja, nee, nee, Maar de daar reageer dus ik direct op. Dat, ja. uh, maar um, nou, ik heb een paar jaar geleden een jaarverslag ge, geschreven. En dat heette voorbij het conflict. En ik, ik zie het ook in, in de sleutel van een soort escalerend uh, conflict. Waarbij ook er bepaalde actoren zijn die het conflict aanzetten. En toen heb ik wel eh, gezegd dat eh, vanuit de, de politiek... vanuit de regering en parlement... Eh, er wel een, ook, ook een, een rustgevende bijdrage kan zijn. En een niet eh, polariserende een niet-intolerant, dat soort woorden horen daarbij. En dat heb ik een paar jaar geleden gezegd. Daar heb ik hele felle reacties op gekregen. Hele felle reacties. Negatieve reacties. Maar, en daarmee, daar blijkt ook dat ik een gevoelige snaar heb geraakt. Maar ik vind dat... Dat... dat er wel degelijk een rol ligt. Maar dat is niet alleen de regering en het parlement. Er zijn veel meer instanties en mensen die ertoe kunnen bijdragen... dat we toch een beetje het gevoel hebben van... ja, uh, Nederland is geen groot land, maar we staan wel ergens voor. Hè, en, en we staan vooral voor waarden. Want dat is, dat is iets wat, wat, denk ik, hierachter zit... Uh, de media ook, die spelen hierbij ook een belangrijke rol. Uh, maar maar, zeg maar in, in, in die kluwe media en, en politiek... lijkt het alsof het alleen maar om geld gaat. Het gaat om de 3%-norm. En, en, en, en, al, allerlei dingen worden vastgeknoopt aan uh, geld en financiële belangen... En als we nou vragen aan doorsnee mensen, waar gaat het u eigenlijk om? Dan gaat het niet om het geld, dan gaat het om waarde. Hoe gaan we met elkaar om? Dat is de belangrijkste waarde van onze samenleving. Dat we heel veel waarde hechten aan hoe gaan we met elkaar om. En hoe gaat de politiek met zijn burgers om, vindt u? <tus> nou ja, daar ben ik wel kritisch over. In die, in die zin dat ik dat redelijk ruw vind. Uh, uh, ook zeg maar als een, als een uh, hele ruwe buschauffeur. Hè? Die bewegingen maakt dat iedereen uh, de, van, de van de stoel geschud wordt... of uh, niet, zich niet meer staande kan houden in de bus. Het is remmen, optrekken, ruwe bochten maken. En uh, dat, dat is niet goed. Dat, dat werkt niet. Dus daar maak ik me heel veel zorgen over. En dat was ook wel de boodschap over um, mijn onbegrijpelijke overheid. Dat mensen willen natuurlijk de overheid gewoon begrijpen. En de overheid beschouwen als een vertrouwd geheel. Een vertrouwd deel van onze samenleving. Um, en ik denk dat de meeste mensen ook die instelling hebben. Dat ze graag de overheid willen vertrouwen. Uh, en, en de overheid ook krediet willen geven. Maar dat dat langzamerhand steeds moeilijker wordt. Omdat de processen onbegrijpelijk zijn... omdat de politiek toch niet altijd een heel vrolijke aanblik biedt. Uh, um, omdat er heel snel heel veel wijzigingen komen. Maar vooral, en dat vind ik een heel ernstig probleem in onze samenleving... dat de overheid zoveel wantrouwen en cynisme uitstraalt in de richting van burgers. En dan zeg ik, dat kan niet, dat werkt niet. Daar kun je geen samenleving mee goed houden. Dus eigenlijk uh, die bus die u beschrijft met dat snelle optrekken en remmen... en die scherpe bochten, dat is ook nog een hele cynische bus. Een hele cynische buschauffeur. Die, ja, die buschauffeur uh, ja. Die, die, die moet een andere baan zoeken, vind ik. <lacht> ja. uh, maar uh, u zegt van, nou, de, de burgers begrijpen de overheid niet meer. Begrijpt u de overheid nog? Ja, dat vind ik wel bijzonder. Dat vond ik een van de, de meest bijzondere ervaringen als ombudsman... Dat ik tegelijkertijd ook steeds beter begrijp... waarom die overheid werkt zoals die werkt. Uh, en daarom kan ik mijn werk ook redelijk goed doen. Dat ik, dat ik ze nu dan ook heel goed kan aanvoelen. Oh, u begrijpt ze wel? Nou, U begrijpt wel die bus die je links en rechts schudt... en uh, cynische busje verwerkt. <laughs> nou ja, ik ben geen psychiater, maar... <laughs> maar... Um... Nee, maar kijk, neem de Belastingdienst, neem de Sociale verzekeringsbank, neem het CRK, noem maar op, al die overheidsdiensten... die ken ik echt goed van binnen, hoe ze werken. Ik spreek met de mensen die daar werken, van hoog tot laag. Dus ik, langzamerhand heb, heb ik redelijk goede kennis gekregen... van waar ze mee bezig zijn. En dan zie ik dat ze ergens voor staan, dat ze ook echt iets willen bereiken... Eh, dat ze hart hebben voor de, voor de zaak... Um, maar dat dat maar, niet altijd lukt. Maar u schrijft zo'n rapport, uh, mijn onbegrijpelijke overheid... Uh, met allerlei voorbeelden, schrijnende gevallen... van burgers die het echt door de boom het bos niet meer zien. Uh, ook ambtenaren die zeggen, ja, het zijn nu allemaal de regels... en de complexiteit van regels, ik begrijp het zelf ook niet meer. Dus uh, laten we maar ja. verder gaan. Uh, een aantal jaar geleden was u ook al de luis in de pels... en wist u een gevoelige snaar te raken met uh, scherpe bewoordingen. Maar wat wordt ermee gedaan? Is het, bedoel, u geeft soms adviezen en u geeft soms een, een, een helder beeld. En de politiek vindt ook een luis in, in, in de pels. Maar ze laten de luis lekker uh, door de pels heen woelen. Maar ze, ze krabben niet of uh, ze, ze, ze durven niet de, de luis aan te pakken... of de, uh, uh, wat de luis najaagt uh, over te nemen. Ja. Ja. Soms, soms geven ze er een klap op, hoor. <laughs> dat is ook wel zo. Maar, um... ja, maar het effect van een nationale nee, dat ombudsman, snap ik. Wat, is, wat is het? Nou ja, kijk, de, de ombudsman is natuurlijk ook niet direct een machtsfactor. Hè. Ik heb geen formele macht. Het enige is wat ik heb is mijn woord. Ja. Hè, dus op een gegeven ogenblik kan dat de aandacht trekken. Maar uh, dan even los van de ombudsman... Even dan naar u, naar uh, de heer Alex Brenningmaaier, Toevallig bent u de ombudsman. Maar is dat niet lastig? Frustreert u dat niet? Nee, volstrekt niet. Nee, ik, ik ben, na acht jaar ombudsman ben ik voor geen millimeter gefrustreerd. Um, maar ik, meer, meer gewoon geïntrigeerd. Ik maar vind doen het... ze niet veel te weinig met uw adviezen? U krijgt 15.000 klachten per jaar. Dus u bent het grootste klachtenorgaan van Nederland. U weet wat er bij de burgers leeft. U schrijft er een schitterend rapport over. U legt het bij de politiek. En ze zeggen bedankt, tot volgend jaar. Ja, maar, maar dan, dan kom ik met het volgende. Uh, ik zit met de directeur-generaal uh, Peter Veld van de Belastingdienst aan tafel. En die, die neemt heel serieus wat ik zeg. Ik zit met de Bruno Bruins van de, het UWV aan tafel... De, de voorzitter van de Raad van Bestuur. En zo zit ik met allemaal, met uh, mevrouw Zeideveld van het CBR zit ik aan tafel. En we hebben heel intensief over wat... We, en daar gebeurt wel heel veel. En men luistert wel en ze nodigen me zelfs uit. Ja, maar dus wij willen toch ook... Wij zijn burgers, wij hebben stemrecht, wij kiezen uh, parlementariërs. Uh, uh, die uh, vormen een regering. Uh, daar zitten allemaal ministers, staatssecretarissen. Wij willen toch ook uh, horen van als wij klachten hebben... en die worden via u uh, uh, uh, als klachtenbureau... naar uh, de regering uh, uh, overgebracht, dat die regering, dat die ministers zeggen... van ja, verdomd, we gaan er wat aan doen. Natuurlijk begrijp ik dat u met uh, topambtenaren zit. En gelukkig maar, en gelukkig met de top van uh, de Belastingdienst en de UWV. Maar je wilt toch ook dat, uh, uh, als er uh, zo'n instituut is als u en u komt met een gedegen rapport, dat dat serieus genomen wordt... door mensen die ik wel ken. Ja. Uh, ik ken namelijk uh, Rutte, of ik ken Fred Teven. Oh, ja, even, kijk, of, ik, Fred, ja. ja nee, nee, precies. Nou, ja, Op dit punt is het natuurlijk zo dat de, de zaak Dolmatov... Uh, uh, voor, voor mij wel een, een heel trieste zaak was. Hè? Dat ik, ik had... Twee rapporten gestuurd in de richting van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Eer, eerst over dood in of lijden in detentie. En dat daar toch meer aandacht aan moest worden besteed. Vooral de voorzorg zou, zou intensiever moeten zijn. Vervolgens dat ik heb gezegd dat vreemdelingen detentie geestdodend is en, en niet humaan in de, de manier. Ja, en dan is er een meneer die zelfmoord pleegt en dan is het land te klein. Uh, maar, maar tegelijkertijd geldt dan dat het ministerie... niet gevoelig was voor mijn signalen. Dus en dat, u, u, dat is triest. u had Dolmatov gewoon eigenlijk aangekondigd? Nee, zo, zo arrogant ben ik niet. Maar, um, maar goed, dit, ja, is, dit is inderdaad een hele... Want u, u had gewaarschuwd... Dolmatov uh, nou, is dan misschien een excess... En Hmm. Dat is moeilijk, maar al die andere zaken als u ja. zo'n rapport schrijft en ja. er gebeurt niks mee, nou ja, het is, dat het moet is toch een... voor u persoonlijk frustrerend zijn. Nee, ik ben alleen bezorgd. Ik ben niet gefrustreerd. Ik ben erg bezorgd en mijn bezorgdheid zit hierin. Um, ik noemde daar straks even die, al die overheidsorganisaties... zoals de Belastingdienst enzovoorts... die echt hun best doen om het goede te doen. Maar ook aangestuurd worden door de politiek. En die politiek blijft toch een beetje die buschauffeur... die, die nogal uh, wilde ritten maakt. Um, dus die zitten daar ook mee. Maar waar het ook om gaat is dat uh, we mede door de media... een compleet vertekend beeld hebben waar het nou echt gebeurt. Uh, mijn eerste stelling luidt een derde van wat ons aangaat gebeurt in Europa of in de wereld. En een derde gebeurt op gemeentelijk niveau. Dan blijft maar een derde over voor Den Haag. En dat is dan nog 80 wat gebeurt door ambtenaren... die ongelooflijk hun best doen. En dan blijft er 20 over. En dat gebeurt op het Binnenhof. En dat wordt enorm uitvergroot. En dat lijkt allemaal ontzettend belangrijk. Maar dat is het langzaamaan niet meer. De politiek begint aan uh, betekenis te verliezen, maar reageert daar ongelooflijk krampachtig op. En de media reageert er ook krampachtig op, alsof het allemaal zo belangrijk is. En dat is het helemaal niet. Maar u bent al acht jaar in functie. En uh, wat heeft u nou bereikt? <hijt> als, als ik dat... Dan kan ik het per overheidsdienst benoemen. De IND was een puinzooi. En dat... Die functioneert redelijk. Hij ja, niet, u, niet per, maar gewoon ja, maar... wat, wat heeft u, wat, wat als u nou uh, stopt als uh, nationale ombudsman? Uh, over een paar jaar, of straks gaan we het nog hebben over uw nieuwe functie hopelijk. Uh, na acht jaar nationale ombudsman, dan zegt u van nou: dat was mijn pièce de resistance. Oké. Okay dan begin ik toch dat ik een bescheiden mens ben... <laughs> en, en niet direct op mijn borst begin te slaan van... kijk nou eens wat ik voor elkaar heb gekregen. Um, het belangrijkste is dat uh, bij de overheid... Het, uh, men, men steeds meer zich er bewust van is... dat je met al de juridische procedures en met al dat recht er gewoon niet komt. En dat de menselijke factor veel belangrijker is. En dat dat, ja, dat, dat redelijk door begint te werken. Zelfs in de rechtspraak begint dat door te werken... En, Um, ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is. En dat, dat, ja, dat is niet zo spectaculair, omdat het ook niet over geld gaat. Het gaat over de vraag hoe gaan we met elkaar om. Nou, ik vind de menselijke mate heel erg belangrijk. Ja, dus. dat is het ook. ja, dat is het ook. Maar de kern is dat steeds vaker burgers die met, in problemen zitten met de overheid gewoon opgebeld worden of, of, de, of, of eenvoudig contact hebben en dat het probleem opgelost wordt zonder dikke dossiers en moeilijk doen wij. Maar goed, u bent uh, de nationale ombudsman. Maar uh, ja, uh, u, u graast op een nog veel grotere, grotere uh, weide. Want u wil Europa in. Ja. Vertel. Nou, ben ik al jaren Europa in. In die zin dat ik heel veel samenwerk met Europese collega's. We hebben een project gedaan met Tsjechië, ja, met Roemenië. Maar Boerijen. u nu Europese ombudsman, ombudsman. Ja, ombudsman worden. De, de Europese ombudsman die neemt uh, ontslag bij 1 oktober. Er wordt een opvolger gezocht. Dus er is zeg maar, een advertentie geplaatst, gezocht. Europese ombudsman. Toen dacht ik, dat vind ik echt leuk. Dus ik wil graag solliciteren. En toen ontdekte ik opeens dat ik 40 handtekeningen nodig heb... van leden van het Europees Parlement. Hoeveel heeft u er al? Ik heb er nu 33, geloof ik. Dus nog zeven te gaan? Minstens, Minstens 7, Dus ja, Ik ja. roep alle Europarlementariërs op... om uh, in ieder geval nog even uh, in te tekenen op de heer Alex Brenningmaier. Ja. Want wanneer sluit uh, uh, de datum dat u die 40 Woensdag. Woensdag. Ja. Dus het zijn uh, spannende dagen. Maar goed, als u, het, uh, als u die 40 handtekeningen hef, uh, heeft voor uh, uh, 8 mei, wat dan? Dan ben ik kandidaat. Maar het blijkt dat er dit keer heel veel kandidaten zijn. Want er zullen wellicht uh, zes of zeven kandidaten zijn. En ik ben een van de zes of zeven. Maar maakt u een goede kans? Als, uh, als het gaat om de inhoud maak ik een hele goede kans. Maar het is een politiek spel. En ik ben niet zo goochem in politieke spelletjes. Nou. Nou, u heeft contacten. <laughs> Jawel. Nou. Maar, nee, maar het is toch wel zo dat er, u... dat er politieke keuzes kunnen zijn. Dat, Want uh, de meeste mensen die gesolliciteerd hebben, die hangen aan een partij. Die hangen aan een partij en die hebben uh, zeg maar 200 of 250 of 300 zetels achter zich. En dat is veel. Bijvoorbeeld, ook uit Nederland heeft mevrouw Ria Omen zich kandidaat ja. gesteld... en die heeft het CDA achter zich. Ja, er is zelfs de hele, uh, dat heet dan de EPP. Ja, precies. Ja, maar de, maar dat, dat en u, u bent eigenlijk partijonafhankelijk, dus u, heeft ja, heel, ik, u moet het op ja. eigen kracht doen. Ja, ik ben al nooit lid geweest van een politieke partij en nu ook niet lid. En ik hoor ook niet bij een politieke stroom. Ik, ik sta juist boven de partijen. Maar daarmee ben ik wat moeilijker plaatsbaar in zo'n politiek En waarom uh, wil u Europees ombudsman worden? Um, in de eerste plaats omdat ik heel veel waarde hecht aan het Europese project. Ondanks het feit dat er op dit moment druk op staat. Ik blijf erin geloven dat Europa een, voor, voor echt voor ons allemaal heel erg belangrijk is. En ten tweede, dat gevoel burgeroverheid waar ik in Nederland mee bezig ben... Eh, dat zou ik in Europa heel graag willen doen. En dan ook de mensen in Frankrijk, en Italië en noem maar op bereiken. En wat maakt u de meest geschikte kandidaat? Omdat ik, ik luister. Uh, dat, dat is toch, daar begint het mee. Ik kan ontzettend goed luisteren en me goed verplaatsen in wat, uh, wat mensen beweegt. Langzaam begin ik ook steeds meer te begrijpen wat mensen beweegt. Uh, en, en ja, kijken of, of je daarop kunt inspelen. Dat vind ik het uh, meest waardevol en dat moet ook gebeuren. Wat beweegt mensen? U zegt, ik wil het doen, um, u, u houdt van het Europese ideaal. Ja. Uh, maar dat, in Nederland is uh, ombudsman zijn al moeilijk. Gezien u, uw rol en wat u bewerkstelligt richting de politiek. Uh, maar is dat in Europa nog niet veel moeilijker? Ja, klopt. Het ja. is een moeilijke klus. Hebben we al een ombudsman, een Europees ombudsman? U zegt ja, want die is ja. 1 oktober af. die hem... Diamandouros, dat ja, is een Griek. Ik ken hem niet. Nee. Dus het is een hele, hele, ik ken hem heel goed. Het is een hele intelligente en, en ook slimme man. En hij heeft ook, nee, maar, ook wel goed. Maar, nee, maar inderdaad, maar omleer, ja, het ja. is wel belangrijk dat wij weten dat er een Europees ombudsman ja, is. Precies. Net zoals dat wij nu weten, doordat u altijd zo... Uh, ja. uh, uh, nee, maar dat had. zou ik in Europa ook heel belangrijk vinden... dat men weet, er is een ombudsman en dat dat een aansprekend persoon is. Dat zou ik, dat zou ik heel mooi vinden, ja. Maar maakt u kans? Ik geef mezelf op dit moment 1% kans. Zo weinig? Ja. Maar er zijn zeven kandidaten en nu geeft u zelf maar één procent. Dat komt omdat het een uh, politiek spel is geworden. En uh, dan staan buitenstaanders meer aan de kant. Nou, en hier zou ik dus onmiddellijk een klacht over indienen... bij de Europese ombudsman. Ja. <lacht> ja, maar dit is toch raar? Ja. Nee, dit is het iets. Maar hier zijn. word ik toch ook heel cynisch van. Ik ben een enorme... Ik hou ook van het Europese ideaal. Maar hier denk ik bij mezelf... Ja, het is alweer een politiek spel. Daar gaan we weer. Dan denk ik bij mezelf, wat is dit voor iets raars? ja. ja. Ja, meneer de ombudsman. <laughs> wat moet, ik met, moet ik de klacht indienen? Of, ja, wat is op Ik denk niet dat de Europese ombudsman hierover gaat. Nou, ik vind wel dat de leden van het Europese parlement... heel goed moeten nadenken over hoe, hoe men uiteindelijk gaat stemmen. Ja, dat zou, ook wel, dat zou wel heel belangrijk zijn. Gewoon voor het aanzien ook van de functie. He, dat is niet een functie die zomaar aan een politieke partij gegeven moet worden. Maar gewoon boven alle partijen uh, vervuld moet kunnen worden. Wie staat er achter u? Nou ja, het is sprokkelijk in, uh, in het Europees Parlement. Dus ik heb een aantal Nederlandse parlementariërs, uh, uh, uh, uh, onder andere Sofie in het Veld uh, en, en uh, Verhofstadt van, uh, van België. Guy Verhofstadt. Maar als u Guy dat... Verhofstadt achter u heeft, dan, uh, dan dat, uh, dat is dat toch al een locomotief? Ja, klopt. Dat, dat is, is wel een locomotief. Ja. Nou, we moeten maar afwachten hoe het uh, er woensdag Hoe heeft u nu Verhofstadt achter u gekregen? Um, nou, Verhofstadt was ook verontwaardigd over het feit dat, uh, dat het zo'n partijpolitiek spel werd. En toen zei hij: Ik zal, uh, ik zal een buitenstaander uh, steunen. En. Uh, toen, toen heeft hij voor mij gekozen als buitenstaande. Zei hij van, nou, ik vind het goed dat een buitenstaande ombudsman wordt. Nou, als Kieferhoff staat achter u staat... die heeft zo'n invloed in het Europese parlement en zo'n luide het. stem... Ik hoop dan het. neem die 1% zal wel iets meer zijn. Wanneer uh, mag ik u dan feliciteren als u het bent geworden? Oh, help, dat wordt uh, juli. Juli. Ja, de, de eerste ronde is dat uh, een speciale commissie uit het parlement uh, zich met de kandidaten bezighoudt. En uiteindelijk is er een echt een plenaire stemming met meer dan 700 europarlementariërs. Is het eigenlijk groot nieuws dat u zegt van ja, ik wil het graag doen? daar ga ik niet. Ja, daar heb ik geen oordeel over. Voor mezelf is het natuurlijk een, uh, een afweging en een stap. En dus voor mezelf zeg ik, ja, ik, vind het, ik vind het een fantastisch avontuur. Het staat nog niet op pagina 101 van TeleTex waar we naar nee. kijken. Maar dat kan altijd nog gebeuren, dus. <laughs> ja. Ja, een na nou ja, nationaal tegen de ombudsman wil Europa dan. in. Ja, nee, dat, dat is zo. Een ja. beetje Anouk achterna. <laughs> <laughs> ja. um, over Anouk gesproken, u heeft ook een plaat uitgekozen. Want ja, dit moet gevierd worden, uw uh, hopelijke uh, benoeming. En u heeft uh, uh, gekozen voor iets spectaculairs. Iets spectaculairs. Namelijk uh, titanium. En uh, dat is van een uh, disc, uh, disc jockey David Guetta. <laughs> David Guetta. David Guetta. Ja, u mag ja David, ik u ben mag een beetje een leek op dit terrein. Maar waarom deze plaat? Nou, dat gaat als volgt. Ik, uh, ik sprak met Jara uh, Baks, die werkt bij mij. En die zei, jij komt in het programma en je moet muziek uitkiezen. En uh, toen zei ik, ja, ik ben natuurlijk zo dat ik een of ander klassiek werk ga noemen. En dat, dat is niet leuk. Dus ik zei tegen de van... Waar, waar moet ik aan denken? Toen zei ze, nou, deze. <lacht> toen ben ik op YouTube gaan kijken. Naar, naar wat het was, want ik ga niet zomaar uh, haar na... Maar toen zag ik op YouTube het filmpje wat erbij hoorde. En toen gebeurde er iets. Dat was namelijk... Um, tenminste, misschien heb ik het verkeerd gezien... Maar volgens mij was dat een, een jongetje op een fiets. En toen herkende ik mij in dat jongetje... Als het jongetje wat hier in Amsterdam... Want ik, het adres was dus de... Heiligardstraat, dat was voor ons de Hillegardstraat, ja. bij de Hillegardkerk. Dat is vlak in de buurt. Vlak bij zitten. waar ik geboren ben. En ik heb hier rondgefietst als klein jongetje. En wat ik in die film zou gebeuren, of in dat filmpje zou gebeuren, was een mengeling van aan de ene kant de, de grootheid die een kind kan beleven, die ik als kind heb beleefd. Dat je zeg maar vliegt met je fiets door de wereld. Echt vliegen. En uh, aan de andere kant een onwaarschijnlijke angst van wat je allemaal... Hè, of, hè, die, dat, dat, en dat zag ik erin. En, en in de boodschap van het liedje is dan uh, Titani. Ik ben onkwetsbaar. Dat vond ik wel heel erg mooi. Maar ik moet bekennen dat er nog een tweede gedachte opkwam. En uh, dat was uh, My First Rifle. Want het, is, het, is, het, het, het refrein is dus echt met kogels. Hè? En ik ben bulletproof. En... Toen moest ik denken aan uh, My First Rifle... Uh, zoals dat in de Verenigde Staten uh, kennelijk in de in die idiotie uh, uh, gepromoot wordt. Dat kleintjes geweren krijgen met kogels... en elkaar dus nood doodschieten, ongeluk, maar toch wel een drama. Maar dat die rifles dus ook in roze uitgevoerd ja. worden... en dus noods een ponnetje op, uh, op het... Uh... Maar met titanium willen we dus ook zeggen, ik ben niet kapot te krijgen... Ja. Al doet de overheid niks met mijn adviezen, oh nee, maar met mijn klopt. rapporten. Ja, Echt. Ik, ben, ik ben titanium, ja. ja. Maar het interesseert u ook niks? Nee, dat is het belangrijkste. Dus als het, als het niet lukt, dan ga ik, ga ik gewoon wel gemoed verder. Steeds gewoon doorgaan. En ik heb ontdekt dat dat toch de grootste kracht van de ombudsman is. Recht terug, oprecht zijn en doorgaan. Goed, nou dan gaan we luisteren naar David Guetta. Vond u het ook een goede plaats? Ja, ik vond de muziek helemaal niet. Nou, <laughs> ik hoor het maar, al, zet de koptelefoon op. <tied> De ja, plaat van uh, de nationale ombudsman, uh, de heer Alex Brenninkmeijer. Ik zag u ook genieten. Nee, dat is leuk. Ja. Ja. Uh, maar als het nou toch een klassieke plaat uh, had moeten zijn... wat was het dan geworden? Nou, wat, wat mij uh, laatst uh, fascineerde... dat was uh, uh, variaties op een thema van uh, Paganini uh, van Rachmaninoff. Uh, en, uh, dat zijn allemaal korte stukjes... En uh, dat, dat, dat vond ik fantastisch. Ook vast terug te vinden op YouTube. Dus iedereen moet even Ja, die terug... staat op YouTube. Dus uh, nog even ja. kijken op YouTube. En, en is... zeker ook deze videoclip van David Ketta. Um, ja, we hebben nog maar kort. Wat uh, is uw taak morgen als nationale Ombudsman? Help, ja, ik, ik heb morgen een hele drukke dag. Eerst, ik moet mijn, uh, mijn kandidaatsbrief voor om Europees Ombudsman afronden... Uh, uh, uh, en die moet ik dan naar Brussel mailen. Het uh, tweede is, ik moet maandag en dinsdag drie keer een toespraak houden in Denemarken over mijn werk als ombudsman. Maar wat doet u morgen bij Bevrijdingsdag als Nationale Ombudsman? Uh, het concert s'avonds bij de, bij de Amstel. Daar ga ik heen. En dan zit u weer op de eerste rij, neem ik aan. Want u zit hoog in de periode. Ja, ja. Ergens mooi mooi. Ja, daar voel ik me echt een voorrecht dat ik daar dan zo mag zitten en dat allemaal mee mag maken, ja. denkt, u dat, denkt u dat er ook nog een streepje David Guetta uh, morgen bij het concert op de Amstel langskomt? Poeh, dat weet ik niet. Dat denk ik niet. <laughs> nou ja, ze sluiten altijd af met uh, Will meet again. Ja. Uh, dat uh, hoop ik ook van harte, want het, uh, ja, ik, ik wens u het allerbeste en ik hoop dat u uh, Europa ingaat. Alex Brenningmeijer, de Nationale Ombudsman. Dank u wel. Bedankt. Zo meteen Filemon, met de wereld van Filemon.